Groot-Brittannië wil dat de Syrische oppositie met een duidelijk plan komt voor de politieke toekomst van het land. Ook zes Arabische Golfstaten en Frankrijk hebben de Syrische Nationale Coalitie erkend. De Verenigde Staten doen dat nog niet. De coalitie moet volgens de Amerikanen eerst aantonen dat ze voldoende steun heeft onder de Syrische bevolking. In Groot-Brittannië zijn twee vroegere leidinggevenden van het mediaconcern van Rupert Murdoch aangeklaagd wegens corruptie.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 In IJsselstein wordt dit jaar weer de grootste kerstboom ter wereld ontstoken. De stichting Kerstboom heeft bijna het geld bij elkaar dat nodig is om de toren om te bouwen tot kerstboom. Vorig jaar konden de lampen niet in de 366,8 meter hoge zendmast bij Lopik worden gehangen vanwege brandschade. In totaal is 60.000 euro nodig om de lampen op te hangen en te laten branden. De stichting is nog in gesprek met een aantal sponsors, maar de stichting verwacht een positieve uitkomst. Op 7 december wordt de kerstboom ontstoken, zegt voorzitter Westland van de stichting Kerstboom. Het feit is dat uh, het hijsen van die lampjes duurt uh, een week of twee, soms drie, afhankelijk van de weersomstandigheden. En die tijd hebben we nu nodig tot aan 7 december om, uh, om alles uh, in de toren te kunnen hijsen. Het weer vanmiddag, wolkenvelden en zon. Het is 11 tot 13 graden. Morgen bewolking, soms wat lichte regen. Donderdag, opnieuw wolkenvelden en zon. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Veel vertraging op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Daar staat dus de afritten Den Dolder en Amersfoort 10 kilometer na een ongeluk. Bij Amersfoort is de rechterrij zo dicht. Op de andere rijbaan zat de kijkersvielen van 2 kilometer. Rijdt u nog in de regio Utrecht dan kunt u het beste bij klopend race weer te omleiden. Via Hilversum over de A27 en de A1. En nog op de A6 Lelystad richting Emmeloord. Daar staat dus de Lelystad-Noord en de Ketelbrug 3 kilometer.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Gruteke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Hier aan tafel de Israëlische kinderarts Elisheva Sheva Ronen... en burgemeester Dirk van der Borg van Bleskensgraaf. En morgen zijn de verkiezingen bij u. Herindeling moet u niet op campagne vandaag. Nee, ik ben burgemeester van de, de gemeente Graafstroom. En een burgemeester gaat niet op, op campagne. Dat laat ik over aan de politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen morgen. Oké, okay, nou ja. wie er ook als winnaar uit de bus komt. De nieuwe gemeente zal het zonder gemeentehuis moeten stellen. En waar je dan moet zijn voor je aangifte van je pasgeboren baby bijvoorbeeld. Dat horen we zo meteen. Straks tegen half vier hoort u onze dichter bij de dag. Dat is met Hovenkamp. Wilt u reageren of heeft u een vraag? Ga dan naar onze website, Dit is de Nu Of Twitter via hashtag DIDD. Ja, daar gaat hij. Daar, daar komt hij. Komt er nog een. Dat zijn dus vijf worden afgevuurd. Er komen dus vijf raketten zo direct. Edisheva okay, Ronen, wat, wat horen wij hier? Een, twee, drie, vier, vijf. Een alarm. Zes. Um, bij mijn huis, op vrijdagmiddag. Oké, okay, deze. Zijn Want ik dus kan vijf, deze. Nou, het waren de 34 lop. vrijdag. Bij elk alarm komen er drie tot zes raketten over. Uw huis staat waar? Mijn huis staat tussen de stad Askelon en Asdod in. En dan iets landwaarts, want Asdod en Askelon zijn uh, kuststeden. Ja, en dan komen raketten vanuit Gaza? En die gaan richting Asdod of richting Tel Aviv. Die richting Beersheba gaan, die zie ik niet. Dat is de andere kant op. En die zie ik dus vanuit mijn huis. Ik moet eigenlijk in de schuilkelder zitten... Maar omdat ik zo graag wilde laten zien in Nederland... wat er nou werkelijk gebeurt, loop ik dan heel... Ja, idioot en eigenlijk uiterst levensgevaarlijk uh, de tuin in. Om het te kunnen filmen, waar ik dan uitzicht heb over de raketten. En ik zie dus de raketten aankomen zetten vanuit Gaza. Ik zie de anti-raket afgevuurd worden in Ashdod. En die ontmoeten zich zo ongeveer uh, boven mijn huis. Hm? En die ontploffen. En komt er dan ook iets naar beneden op uw huis of in uw tuin? Uh, nou, nog niet in mijn tuin, wel daarnaast. Maar er zijn wel raketten in de tuin gekomen. Hoe kan u zeggen, hoezo? U heeft toch anti-raketten? Want ik woon dus niet in een stad. En wij zijn een huisje hier en een huisje daar. En daarvoor is het niet de moeite waard om een anti-raket dat 100.000 dollar kost, en een grat-raket kost maar duizend dollar die zij afschieten, om als er toch maar een paar huisjes staan en erg veel velden, om daar zo'n raket voor ja, te gebruiken. Dus, dus bij ons vallen de raketten. Komt er wel eens en op Asdod en op Tel Aviv worden de meeste... Eruit ja. U werkt daar als kinderarts. Polikliniek polykliniek staat daar ook. Laten we even luisteren naar een fragment van de reportage van Sander van Hoorn. Die was in december 2008 bij u op bezoek. En uh, tijdens het moment van de opnames sloeg er een raket in in de straat. Kinderarts Lisbeth Luurs maakt het al jaren mee... dat ze een paar keer per dag de schuilkelder in moet. Dit is de vierde keer vandaag. 15 seconden heb je om de schuilkelder in te komen. Dat lukt dus niet altijd. De raket is inderdaad heel dichtbij ingeslagen. In een woonwijk, op een parkeerplaats. Er is een gewonde. En er is paniek. Ja, dat is de plek waar u werkt? Ja. En hoe, wat betekent dat voor... U bent kinderarts, u krijgt kinderen binnen. Wat betekent dat voor kinderen om in zo'n situatie te leven? En ook al enige tijd. Een ramp, ja. Het is dus enige tijd. Heel veel tijd. Het is eigenlijk al twaalf jaar bezig. Maar vanaf acht jaar geleden dat we Gaza uit zijn gegaan. En dachten toen van... Nou, dat Israël droeg Gaza over? Overgedragen aan PLO eigenlijk. Maar toen heeft de Hamas het overgenomen en de PLO-mensen omgebracht. En het is dus nu een Hamas-staat geworden. En daardoor hebben vele Palestijnen, 50% daarvoor waren PLO, hebben erg te lijden daar. Um, Vanaf dat moment is het echt dagelijks raketten. Je kunt het ook opschrijven. Google het maar. Rockets attack on Israël, Dan kan je ze recht. 2008, 2009. En dan zie je dus elke dag. 1 januari vier raketten. Twee januari ja. tien raketten. En zo maar gaat het elke kunt u, dag Kunt u dan uw werk wel doen? Of moet u permanent heen en weer rennen tussen uw Permanent werk... heen en weer rennen tussen. Ja. En je het voor, je komt mee huisarts. En ik doe dus, het kind, moeder zegt, mijn kind hoest, heeft 40 graden koorts. Ik doe dus mijn stethoscoop in mijn oren. En ik neem natuurlijk eerst dan anamnese af en ik luister naar het kind. Maar terwijl ik naar het hartje en de longen luister, denk ik, wat hoor ik nou? En dan zegt de moeder, die tikt me aan, die zegt, er is weer een alarm. Hm. Dus ik kan dan niet goed concentreren op wat ik nou hier hoor en wat ik buiten hoor. Dan moeten we rennen voor ons leven. We zitten, ik zit, mijn kliniek zit in Askelon, daar heb je maar zeven seconden. In Zuid-Askelon. En je moet echt rennen voor je leven. Maken dat je in de, in de kelder komt. Um, en dan kun je je ook voorstellen dat al die moeders met hun kinderwagens... Uh, snel de baby eruit moet halen. En allemaal een smalle trap af moeten. En naar beneden gaan. Want daar staan ook geen antiraketten bij een ziekenhuis? Uh, nee, we hebben in Askelon, is te dichtbij. Dat is gewoon uh, wiskundig kaart, dat begrijpen. Okay. Dus die wordt afgeschoten. Het ja. te dichtbij, Askelon. Daar vallen ze dus. Hm. Bij Asdot heb je de tijd om ze uit okay. te schieten, af te schieten. U heeft ook contact met mensen... In, uh, met Palestijnse kinderen ja, in, in Gaza, hè? want u behandelt daar... Ja. Uh, hoe, hoe gaat dat, dat contact? Kunt u mensen nog behandelen? Kunnen mensen nog bij u komen? Nee, ze kunnen helaas niet meer bij me komen. Uh, tot acht jaar geleden wel. Had ik erg veel patiënten die dus uh, uh, toen Israël nog uh, daar uh, de grenzen uh, open hield... Uh, makkelijk bij me komen. En de Hamas was er toen nog niet om ze dat te beletten. Uh, ik had dus een grote kinderneurologiekliniek in Birsheba... En daar kwamen kinderen naar mee toe. Ik kan u een voorbeeld geven waar ik me ontzettend schuldig voel. Wij hebben daar een gezin in Azen. Die hebben twaalf kinderen, waarvan acht kinderen epilepsie. Dus dat is genetisch gezien natuurlijk erg interessant... om daar het gen voor te vinden. Dus we hebben toen gezegd tegen dat gezin... u mag allemaal komen naar Bircewa. Daar wordt u allemaal uh, onderzocht. Allemaal gratis en voor niks. Ieder kind een MRI, allemaal de beste artsen. Noem maar op, professor Berkowitz uit Australië erbij. Allemaal fantastisch. Eén kind is ook geopereerd. Dat is uh, dus focale epilepsie geweest. Allemaal prima. Tijdens trouwens dat, die dag dat Sander van der Horen bij mij was... zitten wij beneden in de kelder, gaat mijn mobieltje af... En ik spreek in het Arabisch met die vader... en die zegt dat zijn dochter Doha op dat moment een aanval heeft... een epileptische aanval heeft, wat hij moest doen. Waarop Sander van der Hoorn ook zegt, dit is heel surrealistisch. Wij zitten nu in de kelder onder raketvuur vanuit Gaza... en u bent aan, eigenlijk nu aan het behandelen een het geven in Gaza. Ja. En dat gesprek is waarschijnlijk gepakt door de Hamas. En toen hebben ze die familie nader onder het oog genomen... en hebben gezien dat dat hele gezin in Israël behandeld is geweest... gratis ze voor niks en MRI's zijn gemaakt en geopereerd zijn geweest. Dus hebben zij daar de conclusie uit dat hij een Israëlische spion was en hebben de vader doodgeschoten. Zo. Dus voor mijn goeieheid om dit allemaal gaat, voor niks te behandelen. Ja. En dat is dus de gamas. Ja, en maar de, eigenlijk zegt u dus, er zit dus: een groot deel van de bevolking in Gaza is gewoon ook slachtoffer van de eigen ja. leiders. Ja. Ja. Ja. Ja. Opvallend is dat je ze niet hoort protesteren tegen hun eigen leiders. Hoe komt ja, dat? Dat, dat? Dat zou ik ook niet doen. Ik denk dat als ik in, in daar zou wonen, zou ik absoluut gamas uh, sterven, uh, stemmen. Ik bedoel, als je een pistool. De, de sfeer daar is dusdanig. En dat Voor de kan veiligheid. je ook spreken met de Probeer veiligheid. Probeer ja. een aantal, er zijn nu een aantal interviews, uh, uh, uh, ook in Jerusalem post met mensen die van daaruit in onze kranten schrijven en zeggen: van we hebben op dit ogenblik geen echte leiders leider. En, en Abbas hoor je ook helemaal niks zeggen. Die nou. is dus eigenlijk de leider van de Palestijnen. En men zegt dat Hamas dit eigenlijk alleen maar doet omdat hij niet wil dat Abbas uh, uh, aanvraag doet in de United Nations. Want niet hij is de echte vertegenwoordiger van de Palestijnen, maar zij willen het hmm. zijn. En zij zijn de voorhalte van Iran. Helpt u ook Hamas kinderen? Ja, tuurlijk. Ik help alle kinderen. Zijn er mensen ik vraag die hun kwalijk nemen? Nee. Wij, uh, iedereen leven, vindt is, dat leven is leven, ja. Ja. Ik maak totaal geen onderscheid. Zie je ook niet op een röntgenfoto, Dat zeg ik ook altijd tegen mijn uh, maar maar gaat uh, jongens naar de, de gamasgebieden toe, ook of niet. <laughs> nee, dat mag ik niet meer. Ik. Ik heb na, mijn laatste uh, goede daad is. Uh, ik heb dus een jongetje zelf, een zoon met Down-syndroom, een gynaecoloog, een Beduïne uit Beersheba ook, en we hadden een arts in Gaza ook met een Down-syndroom yogi, en we wilden dus met z'n drieën een Down-syndroom association opzetten in Gaza, en dat mocht dus niet meer van de gamas. En ik ben dat toen uitgegeven. Ja, en er lagen drie uh, schapen in verregaande staat van uh, ver, ver, ver, ontbinding. ontbinding. Daar waar we in het gebouw moesten zijn. En dat, zeg ik zeg, wat is dat nou? Waarom ligt dat hier? Ik begreep het niet. Toen hadden de Arabieren zeiden, dat is om u duidelijk te maken dat u de volgende bent. En nu hm. bent u niet meer gewenst. Ik zeg, maar ik ben arts. Ja. Ik, ben, ik ben onpartijdig. Ik wil de kinderen helpen. Maar, dat maar is u kunt uw werk dus ook eigenlijk niet meer doen. Ziet u een oplossing? Er wordt nu gepraat over een, een staakt het vuur. Gaat er iets op dat vlak, denkt u, gebeuren? Of Egypte, Egypte rekent daarop, meldt teletext, juist. op een bestand in de Gaanzes er ook. Ik reken er ook op. Uh, staakt het vuren, wil dan ook wel zijn dat het de raketten moeten ophouden. En ik vraag mij dat af of dat kan. Want zij zijn verplicht vanuit hun religie zo ongeveer. Want waarom worden eigenlijk opgeschoten in Israël? Want we zijn toch gazen uit? Gewoon om Israël niet nee, mag bestaan. Maar u vraagt zich dus af of, dat, of, daar iemand, of men zich eraan zou houden? Aan zo ja, zouden dat zo zijn? Ik zou het prima vinden. En, dan kunnen we weer. en het grappige is dat zelfs tot de dag van vandaag alle patiënten... Op nefrologisch gebied, dus de kinderen die dialyse nodig hebben... die komen gewoon naar de grens en die gaan gewoon door naar de Tel Aviv ziekenhuizen. Dat gaat allemaal gewoon, godzijdank, rustig door. De, <kuggen> mijn contact met mijn Arabische collega's aan de andere kant... Uh, gaat, godzijdank, allemaal rustig oh. door. Dus we spreken elkaar en ik denk dat als je vraagt, kan er vrede zijn? Zeg ik nee, zolang er nog fanatici zijn, zijn... die een andere volk en een ander godsdienst niet kunnen accepteren. En ja, zeg ik natuurlijk, want het volk zelf op laag niveau... We zijn allemaal gelijk en allemaal tezamen. En er is geen, ik heb geen enkel probleem met mijn Palestijnse patiënten. Nou, nog die uit Gevron, nog die uit Ramallah, nog die uit Gaza. Nog die van. Maar die... Verwacht, u, verwacht u dat die... Want u zegt, ja, die bevolking daar durft ook niet tegen de eigen leiders nee. te zeggen... we willen, we willen dit niet. Ja. Verwacht u dat dat gaat groeien? We hebben natuurlijk de Arabische lente gehad. Is, daar ook, is dat ook in Gaza mogelijk? Arabische lente? Gods, dat is de totale. Uh, ik zie dat is dus geen lente. Zo, zo noemen we dat hier in Nederland. Ja, ja, ja dat ja. weet ik. Maar uh, nee, ik geloof dat dat een maar ramp is denk, voor Egypte. Denkt u en dat het... er een moment komt dat, dat de, de mensen in Gaza die u kent dat die zeggen genoeg is genoeg, we willen gewoon vrede. Ja, dat hoor je dus ook heel duidelijk. We willen gewoon vrede. Mensen hm. willen niet. Luister, u bent heel sceptisch over die Arabische lente. Betekent dat ook concreet voor Gaza dat Egypte nu een andere houding inneemt ten opzichte van Gaza en ten opzichte van Israël dus? Ik zie dat uh, Egypte twee, uh, twee gezichten heeft. Want uh, Morsi is dus een uh, paar ja, dagen geleden daar geweest. Is de geweest president, en leeft, de premier. Om, ja, en heeft gezegd, uh, doorgaan, fantastisch, helemaal te gek doen. En dat heeft ze dus weer opgeleid om de raketten te gaan durven te vuren... op uh, Tel Aviv en Jeruzalem, wat natuurlijk uh, ongehoord is. Ja. Stel je voor, hier staat Amsterdam en Den Haag onder vuur. Dat is natuurlijk niet te geloven. En aan de andere kant doet hij eigenlijk verder niks. Maar wie levert hij? Levert uh, Egypte die raketten? Nee, Iran. Ja, ja. Komt, hoe komen, komen die binnen? Via Egypte. Ja, ja. Die komen via Egypte binnen. Hij moet het dus eigenlijk totaal afsluiten. Ja. En uh, dat, uh... Marianne Moor van IKV Pax Christi. U doet wel eens vredesprojecten. maar zou u hier ook aan beginnen? Nou, <laughs> ja, het is alle twee heel complex. Colombia en, uh, en Israël, dat lijkt geen enige twijfel. Ik zie wel wat overeenkomsten bijvoorbeeld... Uh het uh, gebruiken van menselijk schilderen. In Colombia zijn, dat is het over, over het algemeen leger en politie. Die gaan in de dorpskern, graven ze zich in naast de kerk... en naast de uh, naast, ja echt, echt helemaal in de, in de kern rondom het uh, pleintje. En uh, de VARC uh, en de ELN, uh, de Korea-groeperingen... hebben zelf gemaakt de bommen die natuurlijk heel, heel weinig precies zijn... en dan terechtkomen op de kerk, op het uh, plaatselijke uh, winkeltje. Dus daar zie ik wel overeenkomsten... Ja. Um, ik denk alleen dat uh, hier het hele debat in Nederland over Israël en Palestina is natuurlijk enorm gepolariseerd. En daar hebben wij natuurlijk minder mee te maken. Ik geloof dat iedereen wel door heeft dat alle kanten in Colombia mensenrechten schendingen begaan. Ja, ja, Oké. Okay. Morgen is het verkiezingsdag in drie nieuwe gemeenten in ons land vanwege een gemeentelijke fusie. In een van die gemeenten, Molenwaard onder Gouda, is iets heel speciaals aan de hand, want deze gemeente staat klaar om het gemeentehuis op te heffen, af te schaffen. Dirk van den Borg, burgemeester van de gemeente Graafstroom. Ja, de eerste Nederlandse gemeente zonder gemeentehuis. Ja, dat, uh, dat klopt. Dat gaan wij uh, straks in de praktijk uh, brengen. Uh, Pre-januari, uh, zoals u zegt, van uh, 2013 ontstaat een nieuwe gemeente Molenwaard. Dat is een samenvoeging van drie gemeenten: Liesveld, Nieuw-Lekkerland en uh, Graanstroom. Het is een grote plattelandsgemeente met 13, uh, 13 dorpen. Uh, 12 dorpen en één uh, stad: het stadje uh, Nieuwpoort. Waar ook het werelderfgoed Kenderdijk is, ligt in de gemeente Molenwaard. Tot zover, welkom in, <laughs> <Dankjewel>. <laughs> in mijn gemeente. In ja. eigen land. Ja. Mijn vraag was eigenlijk: waar gaat u straks morgen zijn als u naar uw werk gaat? Dat hangt ervan af. Eh, van, er zijn eigenlijk twee aanleidingen waarom we deze keuze hebben, uh, hebben gemaakt. In de eerste plaats is, uh, hebben we op een hele bijzondere wijze vormgegeven aan de herendeling. We hebben eerst een ambtelijke organisatie neergezet. Dat is nu drie jaar uh, geleden. En nu pas gaan we bestuurlijk uh, herendelen. Dat is een proces van schaalvergroting. En uh, we hebben met elkaar, en met name de gemeenteraden hebben met elkaar gekeken... ...van dat het proces van schaalvergroting betekent dat er een grotere afstand komt tussen uh, de bestuur en de, en de burger. Ja. Dus waar staat uw hoe, bureau? Hoe kunnen we daar nu mee, uh, mee omgaan? Hoe kunnen we dat contact tussen uh, onze dorpen in de, in de nieuwe gemeente vorm gaan, uh, gaan geven? En om dat invulling te geven, dat is een van de aanleidingen waarom we voor kiezen om niet een nieuw gemeentehuis uh, te gaan bouwen. Om een dienstverleningsconcept neer te zetten wat erop neerkomt dat er in ieder dorp heeft een agenda Zit u en, dan in het café? Of, of, of, dat kan een café zijn, maar dat kan ook, een, kan ook het, een, een dorpshuis uh, zijn. Uh, veronderstel is dat het een dorpshuis is in een van de, uh, van de dorpen. En het dorp heeft een bepaalde uh, agenda. Uh, bijvoorbeeld een bepaald uh, woningbouwproject worden, worden gerealiseerd. Dan is de bedoeling dat de medewerkers, maar ook het bestuur... Uh, die bezig zijn met dat uh, project ook uh, zitting gaan nemen in het, uh, in het dorpshuis. Om via die weg dus uh, direct contact te leggen... tussen uh, de inwoners van het dorp en het, okay. uh, het bestuur. Er komt dus geen nieuw gemeentehuis in de nieuwe gemeente Molenwaard, Alleen een zogeheten back-office. Slaggever Reinoud Meijer ging met Laurianne Kwakenaat... Na naar het oude gemeentehuis. Wat een troosteloze boel hier, joh. Dit pand is ook niet meer in gebruik uh, door de gemeenteambtenaren. Het staat leeg en we gaan het verbouwen om als op 1 juli 2014 weer te kunnen gebruiken als backoffice kantoor. Backoffice kantoor? Dat klinkt heel stoer, maar wat is dat nou? Wij handelen heel veel zaken af. Nou, dat hoeft niet centraal in een gemeentehuis, dat kan ook gewoon in een backoffice. Dus medewerkers kunnen ervoor kiezen om hier uh, hun beleidsnotities te schrijven... hun aanvragen af te handelen, dat soort zaken. En we willen dit gaan gebruiken voor interne ontmoeting. Dit was voorheen dus het, uh, het gemeentehuis. Daar is straks niks meer van over, hè? Nou, het pand van zich blijft staan, dus je zal aan de buitenkant niet zien dat het geen gemeentehuis meer is. Alleen de functie van het gebouw verandert. We zijn nu in de vroegere centrale publiekshal, waar dus de inwoners binnenkwamen. Waar ze zich melden bij, vroeger bij de receptie. Die receptie is er straks niet meer, hè? Nee, klopt. Als ik heel eerlijk ben, vind ik het niet meer echt bij eigen tijds en niet bij de dienstverlening van de 2013 passen. Waar het heel erg op neerkomt is dat wij niet mensen laten reizen naar één centraal punt, maar dat we wij gaan reizen. Misschien heel erg leuk om te vermelden dat we toestemming hebben gekregen om op 3 januari paspoorten thuis te gaan bezorgen bij mensen. Een geboorteakte bijvoorbeeld, hoe, hoe werkt dat strakjes? In onze beleving moet het mogelijk zijn om uh, gewoon na de geboorte digitaal je gegevens aan ons door te geven. Dan maken wij hier in dit back office uh, kantoor maken we een akte. Of de akte wordt digitaal bezorgd of we gaan hem uh, persoonlijk langsbrengen. Hier was vroeger een koffiehoek. Die is er nu niet meer. Moet je over nadenken waar hij weer terugkomt. Ja, hij komt wel, hè? Hij komt wel. Ja, ambtenaar zonder koffie, hè? dat wordt lastig. Oh, pas op wat je zegt nu, ja, hoor. Ja, klopt. Heel concreet dat de dienstverlening dus volledig digitaal wordt aangeboden. Digitaal betekent dus 7 keer 24 uur beschikbaar. Dus je kan thuis van, uh, achter je pc van alles regelen. En dat ja, proberen we uh, ja, voor alle producten zo... Uh, aan te gaan bieden. Ja, dit past helemaal in de gemeentelijke uh, visie. Mm -hmm. Maar is die visie ook niet grotendeels gewoon uh, enorm bezuinigen? Nee, wij zijn er echt van overtuigd... dat als je de kloof tussen de gemeente en de inwoners... niet wil laten groeien naar een herindeling... dat je kerngericht moet gaan werken... en dat je die kern, en wat daar gebeurt, uh, centraal moet stellen. Ja, maar is dat niet een beetje gek dan? Dat ze helemaal geen punt meer hebben om, ja, om naartoe te gaan? In onze beleving niet. In jullie beleving. Maar zitten ja. mensen hier wel op te wachten? Uh, wij denken dat mensen zitten te wachten op de dienstverlening zo dicht mogelijk... Ja, bij dat die dienstverlening zo dicht mogelijk bij hunzelf georganiseerd wordt. Dus dat je de, je zaken kan regelen van achter je pc. Nou ja, u zegt, wij denken, maar het lijkt me ja. toch wel van groot belang... dat daar een beetje zekerheid over uh, bestaat. Nou ja, wij, gaan, uh, wij voeren de visie van uh, de Raad uit. En tot nu toe, ik hoor heel veel reacties van mensen... ik moet het eerst zien en dan geloven. Dus ja, we hebben dus nu nog anderhalf jaar zo'n beetje de tijd... om te zorgen dat iedereen ja, ook achter deze visie van het concept kan staan. Burgemeester van de Borg van Graafstroom, waar gaat u vergaderen straks? Als u bijvoorbeeld een vergadering heeft met B&W? Wij kunnen straks in de nieuwe situatie op verschillende plaatsen gaan, uh, gaan vergaderen. Zoals ik zojuist zei, we kunnen gebruik maken van de, de dorpshuizen. Maar wacht even, de B&W vergadering, hè? Dat de is -vergadering. gewoon een gesloten vergadering. vergadering. Ja. Dat ja, doen we in het BNW... dorpshuis, neem ik aan. Maar we kunnen ruimte in het dorpshuis in ieder geval gebruiken om daar te gaan uh, vergaderen. We vergaderen tegenwoordig ook uh, papierloos, hè? Dus alles gebeurt via uh, de iPad. Dus we kunnen onze informatie op alle mogelijke plekken gewoon, uh, gewoon ophalen. We maar is, da, is laten... dat gewoon nog niet besloten waar u gaat vergaderen? U dat zegt is dat een heleboel niet... opties en, Nee, dat is nog niet besloten. U beslo moet gewoon ergens zijn dat, op dinsdag 9 nog... uur. Ja, dat is nog niet Iedereen besloten waar we anders. gaan vergaderen. Nee, maar de, de, ik stel me zo voor dat er gewoon een agenda wordt, uh, wordt gemaakt. De, de colleges vergaderen over het algemeen op dinsdagochtend. Ja. Dus op dinsdagochtend uh, weten wij gewoon digitaal onze stukken op te roepen en de maandagavond en dan weten we ook dus waar we kunnen uh, kunnen gaan vergaderen en trouwen en, want dat vroeg mevrouw Ronen zich net af uh, als er geen gemeentehuis meer is waar moet je dan trouwen uh, dat is, al, uh, dat is niet meer gebruik om altijd alleen maar op het gemeentehuis uh, te trouwen. Moet ook thuis. Als, als we kijken, <laughs> nou, dat kan. Uh, als we nu al kijken naar, de naar het gebruik wat we hebben in de, in de gemeente Molenwaard... zoals dat nu uh, wordt, uh, wordt gevormd... wordt er op verschillende plaatsen in de gemeente al, uh, al getrouwd. Ook, ook in een dorpshuis? Kan, ook dat in kan in een uh, dorpshuis. He, dat kan in een museum. Uh, dus op alle mogelijke plaatsen is dat uh, denkbaar. De ruimte zie, wordt ook gewoon geboden. Ik zie echt een miljardenbezuiniging aangekomen. Ja, als ja, we het in heel Nederland doen, hoeven we niet meer te bezuinigen. Ja, precies. Ja. Ja. Het, het kan ook eens een testcase worden. Dat ja. als dit zo lukt. Dat andere mensen zeggen, die megalomane gemeentehuizen. Uh, die ze hebben. Ik weet bijvoorbeeld in mijn gemeente Oesgeest. hadden ze een gemeentehuis. Dat werd toen te klein. Toen kochten ze een enorm groot ander pand. Nu is de gemeente, alle wethouders afgetreden met schulden. Dus wellicht is dit het toekomstbeeld dat we op gaan doen. Ja, goed, dat is, dat is eigenlijk de tweede reden waarom we dit hebben, hebben opgepakt. Ik vertelde net over de inhoudelijke reden om het bestuur en burger dichter bij elkaar te brengen. De tweede reden is ook een financiële uh, uh, reden. En wat zie je in veel uh, nieuwe gemeenten, op het moment dat een nieuwe gemeente is, uh, is geworden... dan gaat men uh, nadenken over de bouw van een nieuw gemeentehuis. Nou, dat is een keuze en die door de, raden, de huidige raden van de drie gemeenten juist niet is gemaakt. is dus gezegd van, om financiële redenen gaan we dat niet doen... He, want als we een nieuw gemeentehuis voor een gemeente van 30.000 inwoners e gaan, uh, gaan bouwen, dan is er zeker een investering nodig van zo'n rond de 13, 15 uh, miljoen. Nu is er door de Raad op basis van dit dienstverleningsconcept zijn de middelen beschikbaar gesteld, want we zullen voorzieningen moeten gaan treffen in de, in de dorpshuizen en op andere, uh, andere plaatsen, van 3 uh, miljoen. Ja, want je moet wel wifi uh, hebben, anders doet die iPad van nee, dit niet. Ja, nou, die, die zijn nu voor een belangrijk deel al beschikbaar. We zijn al zover uh, gedigitaliseerd uh, in, de, in de huidige setting... op weg naar de nieuwe gemeente uh, Molen dat we er volop gebruik van kunnen maken. En dit is ook mede ingegeven uh, door uh, ja, de nieuwe technologische mogelijkheden die er, uh, die er zijn. We praat je praat ziet dat verder? ook op andere terreinen. Ja, we praten zo verder. Verslaggever Reynoud Meijer die is de straat op gegaan om uh, te horen wat de bevolking van de plannen vindt. Ja, Heb jij het idee dat, je straks dichterbij, of dat de gemeente dichter bij jou staat? Nee, wel verder weg. Het moet allemaal via het digitaal natuurlijk. Want een stukje menselijkheid, een stukje communicatie wordt er weggehaald. Ja, onze kinderen groeien daar natuurlijk mee op, maar ik vind het ja, toch niet leuker op worden. Zeker niet. Ja. Maar de, de gemeente zegt van, ja, wij staan straks wel een stukje dichter bij de burger. Ja, dat vind ik dus niet. Maar de gemeente gaat daar dus wel vanuit. Die denkt op deze manier dichter bij u te staan straks. Ja, dat klopt. Daar kunt u zich niet in vinden? Nee, ik nee, vind ik niet netjes. Nou, lekker dan. Ja. ja, precies. U weet wat er allemaal staat te gebeuren hier in de gemeente? Ja, een beetje wel. Wat vindt u ervan? U kijkt er een beetje zuur bij. <laughs> ja, ik, ik, ik, ik weet het niet. Ja, ik vind het, ja, op wel lastig. Maar heeft u nou het idee dat de gemeente straks dichter bij u staat of, of juist niet? Nee, nee, dat niet. U bent er eigenlijk niet meer welkom als bezoeker. Nee, precies. Ja, dat is hartstikke gek. Nee, ik heb geen idee hoe, we dat, hoe dat allemaal gaat straks. Weet u bijvoorbeeld hoe, hoe u straks aan uw nieuwe paspoort moet komen? Dat weet ik toevallig, want ja? ik heb mijn rijbewijs gehaald... Daar moet ik dus een kilometer of 15 voor rijden, ja. Nee, nee, nee, nee, dat wordt thuis bij u afgeleverd. Het gaat allemaal via internet straks. Dat is waar, dat heb ik gelezen. Ja, en uh, het leuke is, ik heb geen internet, dus wat gaat er dan gebeuren? <laughs> ja. Dat gaat u al. Ja, ik ja. kunt wel lachen, maar u bent dus aan de beurt zo meteen. Ja, maar ze kunnen mij toch niet verplichten om een uh, computer aan te schaven voor één of twee keer een uh, paspoortje aan te vragen, nee. U denkt eigenlijk, als ik het zo samenvat, dat die kloof tussen de gemeente en de burger alleen maar groter wordt? Ja, maar dat zit er wel in natuurlijk. Maar de gemeente zegt juist, met dit plan ja, maken wij die kleiner. Ja, die zien helemaal in. zitten, maar dat komt omdat er allemaal van het jonge spullen voor en alles <laughs> zit natuurlijk. Ja, meneer van der Borg, niet iedereen zit te zitten. Nee, maar dat heeft deels ook te maken met uh, onbe onbekendheid. Maar het is natuurlijk jarenlang gewend geweest... om bepa via bepaalde patronen een, een, een paspoort aan te vragen... een rijbewijs aan te vragen. U zegt, ze wennen wel aan. een aan te vragen. Ik denk, wanneer we dat op een goede manier gaan, uh, gaan uh, wegzetten... en dat doen we op dit moment al... want nu al bijvoorbeeld een aanvraag uh, rondom zorg... in het kader van de wet maatschappelijke ondersteuning... Uh, gaat de consulent die dat behandelt al naar de mensen toe... en die gaat thuis bij iemand aan tafel... Mm. Uh, met behulp van zijn uh, iPad kan hij de gegevens op, uh, opvragen en wordt het aanvraagformulier ingevuld. Het paspoort dus wordt, ter inderdaad, plaatsen, paspoort wordt dat dat inderdaad thuis bezorgd? Het paspoort uh, wordt uh, per 1 januari uh, thuis bezorgd. Wij uh, gaan deelnemen aan een pilot samen met de gemeente Halemermeer meer en Molenwaard gaan een uh, proef uit, uh, uitvoeren om de paspoorten en ook de identiteitskaarten. We hopen dat de rijbewijzen op een later moment nog gaan, uh, gaan komen. En moet je dan thuis ook een vingerafdruk uh, laten maken? Nee, de aanvraag uh, gaat nog plaatsvinden op een centrale locatie. We kijk, zullen... kijk. Nee nee, nee, nee, nee, nee. Ik ben nog niet uitgesproken. Uh, wij gaan er naartoe. Ik sprak zojuist over de kernplekken. Over de aanlandplekken uh, in, in de dorpen. Dat mensen gewoon op die aanlandplekken en kernplekken een aanvraag kunnen doen. Maar vervolgens wordt het paspoort en het identiteitskaart. Wordt bij hun aan huis bezorgd. Ik er en er in, wordt heen. dus ook een afspraak uh, gemaakt. Wanneer iemand aan de deur komt. Om het uh, paspoort aan, uh, uit te reiken. Klinkt nou, wordt, heel goed dit. Er worden ook een aantal beveiligheidsmaatregelen voor getroffen. Dus op het moment dat je thuis bent. Dan kan het paspoort worden, uh, worden aangeboden. Maar het centrale punt is dus de computer van de gemeente. En Het centrale ja. punt is de computer van de gemeente. Van, van, de, van de gemeente alle aanvragen bijvoorbeeld om een bouwvergunning. En je kunt ook volgen via de computer van op welke wijze je, je de stand voor zaken is... dan ja. op je aanvraag van, okay, van okay. Een, een, gaan een bouwvergunning. We gaan naar onze dichter bij de dag, Egbert Hovenkamp. Egbert, heb je nog een gemeentehuis in de plaats waar je woont? Ja, er staat nog een gemeentehuis, okay. die heet zo oud. volgens mij nog volop in gebruik. Okay. We luisteren graag naar jouw gedicht. Ontheemd. Ontheemd in bestaan, lijf en leden en kinderjaren, er wordt getracht vrede en onderdak te geven, menswaardig huizen, veilige haven. Ontheemd in bestaan, lijf en leden en kinderjaren. Deuren worden gesloten. Al klinkt er kloppen nog zo hard. Niemand geeft thuis. Niemand een teken van leven. Ontheemd in bestaan, lijf en leden en kinderjaren. Schuilkelders raken overbevolkt. Vrede is een mediaschandaal vol van korenzoete vrouwen voor loketten buitendienst. Ontheemd maar bestaand in een wereld Vol handen, vol kloven, vol ogen Vol structuren, vol verlangen Vol belofte, vol genade Vol voorbij, vol te komen Vol van overal en nergens thuis Dankjewel, je wel, Egbert. Korenzoete vrouwen, dat zal ik niet snel vergeten. We zetten <laughs> oh, jouw gedicht op de website, dit is de dag.nu... en daar kunt u ook uh, uh, de gesprekken van vandaag terug luisteren... of uw reactie of ideeën kwijt. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van Dit is de dag voor vandaag. Hartelijk dank, Elisheva Ronen. Heel veel sterkte daar, uh, op dank, uw plek ja. waar u woont en werkt. Dirk van der Borg, Vic Meijer en Marianne Moor. Ook veel succes in Colombia. Dank dat jullie Dankjewel. hier waren. Villa VPRO gaat zometeen meteen verder. Geen wat Ho gaan jullie doen? Hallo Thijs, wij praten met Rob Wijnberg. Hij was hoofdredacteur van NRC Next... Een ochtendblad. En hij begint een eigen nieuwssite. Want journalistiek en de definitie van nieuws, dat moet helemaal anders. Nou, we zijn benieuwd. En we gaan ook nog eventjes naar de situatie in Congo... waar rebellen vandaag dus stad goma ingenomen hebben. Maar nu is het nieuws. Hier is Gert Kluk. Radio 1. Het NOS-journaal. De Egyptische president Morsi verwacht dat binnen enkele uren... een wapenstilstand wordt bereikt in het conflict tussen Israël en Hamas. Het overleg over de Gazastrook wordt gehouden in de Egyptische hoofdstad Cairo. Israël verklaarde eerder dat het een besluit over een invasie van de Gazastrook opschort... om de onderhandelingen een kans te geven. Computerfabrikant HP heeft miljarden verloren op de aankoop van een bedrijf. In 2011 kocht HP voor 10 miljard dollar het Britse Autonomy Corporation, PLC. Dat bedrijf is gespecialiseerd in zoekmachines op internet. Naar nu blijkt is dat bedrijf maar 1,2 miljard dollar waard. HP zegt dat het de cijfers van het bedrijf verkeerd heeft geïnterpreteerd. Groot-Brittannië erkent de Syrische oppositie als de enige wettige vertegenwoordiger van het Syrische volk. Volgens de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Heek, vormt de nationale coalitie van Syrische oppositiegroepen een geloofwaardig alternatief voor het regime van president Assad. Ook Frankrijk en een aantal golfstaten hebben de Syrische oppositie erkend. En dat zijn de hoofdpunten. En dit is de ANWB verkeersinformatie met files op de Ring Amsterdam. De A10 West richting Zaanstad. Daar staat voor de Koenten 2 kilometer. A27 bij daar in de richting Utrecht. Daar staat tussen Oosterhout Zuid en Knop, het Hooipolder 3 kilometer. Daar staat een auto in brand, die blokkeert daar de rechte rijstrook. Verderop richting Almere staat een file van 3 kilometer bij Beeldhoven. En op de A28 vanuit Utrecht richting Amersfoort. Daar staat tussen de Uithof en Afritmaar. 5 kilometer na een ongeluk. Inmiddels en daar allerlei stokken weer op dit is Radio 1 VPRO Vila VPR Tessel Blok en Ger Jochens Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Krijgt Griekenland iets meer tijd en lucht om te overleven? Wordt Frankrijk het nieuwe probleemland van de euro? En laat Engeland de boel de boel en trekt het eiland de handen af van Europa? Dat zijn vragen waar ons economiepanel Klinkende Munt zich na vier uur over buigt. Kranten belichten maar een deel van de werkelijkheid... door meer en meer met z'n allen kort en hevig op het nieuws van de dag te duiken... en onderliggende oorzaken links te laten liggen. Niet goed, vindt Rob Wijnberg. Dat Kort, hoofdredacteur van NRC Next. Hij begint binnenkort een eigen nieuwssite... en vertelt ons vast hoe het dan wel moet. Uw reacties zijn zoals altijd zeer welkom... via onze site, villa Dit is Radio 1, Villa VPRO. Rebellen hebben vandaag de Congolese stad Goma plus vliegveld ingenomen. Het Congolese regeringsleger is op de vlucht... en de VN-blauwhelmen hebben zich ook teruggetrokken. Thea Hilhorst is hoogleraar Humanitaire Hulp en Wederopbouw. Zij is vanmorgen vertrokken uit Congo en is nu in Kigali, Rwanda. Ze is lid van ons buitenlandpanel. Goedemiddag, Thea Hilhorst. Ja, goedemiddag. Je bent op Hete Kolen, want je zit te wachten op je volgende verbinding. Even snel dan. Kun je ook, uh, makkelijk wegkomen uit Congo vandaag? Ja hoor, want ik uh, zat niet in Goma, maar ik zat in de provincie Zuid Kivu, Dus dat is weer toch acht uur rijden van Goma vandaan. En daar merkte je nog eigenlijk niks direct van de oorlogsverhandeling. Dus ik kon gewoon de grens over, gewoon doen wat ik moest doen. Ja, ja. Heb je er zelf, toen je daar was, niet iets gemerkt dat mensen onrustig werden? Ja, natuurlijk enorm, want... Uh, Kijk, in Bukavu zijn mensen ook bang van ja, wat, wat komt er nu? Bukavu is maar acht uur van Goma vandaan. Mm -hmm. er de rebellen zijn op weg Bukavu. daarheen, hè, schijnt het? Nou, dat is niet helemaal duidelijk, hoor, want ze zijn nu net Goma ingetrokken en zoveel spankracht hebben ze ook niet. Ze zijn vanmorgen echt de stad ingegaan. Gisteren zeiden ze nog dat ze het niet zouden doen hm. en nu zitten ze in de stad. De overheid heeft gezegd dat ze voorlopig niet willen onderhandelen. Want die zeggen omdat Rwanda deze rebellen steunt, zeggen ze ja, dat is een soort uh, blackmail van Rwanda. Daar doen we niet aan mee. We laten ons niet onder druk zetten. Maar ze zullen nu eigenlijk wel moeten. Dus ik denk nu dat de ogen eigenlijk meer zijn gericht op wat er politiek gaat gebeuren dan wat er militair gaat gebeuren. Ja, de rebellen noemen zich M23. Ze worden gesteund door Rwanda. Waarom eigenlijk? Is dat in één zin te zeggen? Nou, het is eigenlijk altijd, al sinds, sind, sinds jarenlang, dat Rwanda eh, rebellen steunt hier in Congo die een Tutsi-achtergrond hebben. Dus een, een, zeg maar een, een, een bij etnisch bij Rwanda-hoorde ja. vroeger. De mensen om je heen, die, ik weet niet of je mensen hebt kunnen spreken in Kigali waar je nu bent, maar zijn die opgetogen over de actie van de rebellen of juist niet? Nou, hier in uh, Kigali zou ik het niet goed weten. Er wordt ook hier weinig over gepraat. Als je hier zou praten te veel over politiek met mensen die je niet kent, dan wordt het gelijk heel wantrouwig. Hm. Jij zegt, uh, misschien is er militair, uh, is het voorlopig misschien wel wat rustiger, maar zal er aan het politieke front het een en ander moeten gebeuren. Kan de VN daar wel helpen? Want de VN Blauwhelmen mogen aan oorlogshandelingen niet meedoen, hè? maar misschien wel aan een overleg. Nou, de VN had wel mee mogen doen als het Congolese leger zelf nog vocht. Maar omdat het Congolese leger zich heeft teruggetrokken... heeft de VN ook gezegd, ja, we kunnen het niet in ons eentje doen. Er kwamen ook te veel burgerslachtoffers. Dus die circuleren nog in de stad om mensen te helpen... maar niet meer om militair te interveneren. De Verenigde Naties zal zeker proberen politiek iets te doen. En een van de complicaties is dat Oeganda had een grote rol... in de oplossing van dit conflict. Maar er is net een VN-rapport uitgekomen... dat Oeganda juist de schuld geeft ervan... En daardoor voelt Oeganda zich buitenspel gezet en is weer heel boos op de Verenigde Naties. Hmm. Waar is het M23 om te doen? Willen ze het hele oosten van uh, Congo in, uh, innemen? Nou, dat is eigenlijk heel onduidelijk. En dat maakt ook dat de situatie nu ook vooral politiek heel onzeker is. Ze zijn in de positie om eisen te stellen. Maar we weten eigenlijk niet wat ze nou precies willen. En uh, gaat het inderdaad om een gedeelte van Congo, ja, dat zou ontzettend onrealistisch zijn. Hm. In eerdere rondes ging het altijd om integratie in het leger en een aantal regeringsposten. Maar ja, dat is nu al een aantal rondes achter elkaar mislukt, dus de vraag of ze daar nog vertrouwen in hebben. Ja, oké, okay, Theo Horst, dankjewel. We zien je morgen in ons buitenlandpanel en dan vertel je over uh, je project in uh, Congo. Dankjewel en veilige thuiskomst. Okay. Dag. Dankjewel. Dag. He. Pst. Eén minuut.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 Gehandicapt zijn is nooit leuk, maar je kunt er het beste van proberen te maken. Deze week in Metropolis Radio, creatief omgaan met je handicap. In Brazilië is blind zijn voor sommige kinderen geen belemmering om op een dansschool te gaan. En met de juiste begeleiding dansen deze kinderen binnen de kortste keren de sterren van de hemel. Een reportage van Katie Sheriff. Hoe lang dans je al belemmering? Sees Zes jaar. En wat vind je zo leuk daarna? Het is fijn om, om je evenwicht te voelen. Jonge meisjes in zwarte balletpakjes en roze majoors ...proberen voor het eerst op hun roze spitsen te staan. En het enige verschil met andere meisjes die op ballet zitten... ...is dat deze meisjes niet continu in de spiegel naar zichzelf kijken. 2, 2, 2, de balletles wordt gegeven door de 33-jarige directrice en oprichter van de school. Mijn naam is Fernanda Bianchini, ik heb 33 jaar. Fernanda Bianchini's balletschool voor blinden bestaat al 16 jaar. Ballet klassico, professionaal, En een no mundo. Haar school in de Braziliaanse São Paulo is uniek in de wereld zelf is Fernanda niet blind. Sim, ik heb geen blind is. Ik ben inderdaad niet blind. Mensen vragen vaak of ik blind in de familie heb, maar nee, dat is niet zo. mijn familie is altijd veel gericht vrijwilligerswerk. Als kind wilde ik altijd mijn poppen als schenken. Dus Ik denk dat is. de Ik denk dat daar waren ook danslessen, maar geen klassiek ballet. Fernanda, die al sinds haar derde ballet danst, begon met lesgeven. En hoe leer jij blinden dan om te dansen? Want je kan het niet even voordoen in de zaal. Visueel, através do espelho, no. Nee. Ik ben begonnen via het, het, het, het, door ze aan te raken. Hoe ze de voeten moeten neerzetten, hoe ze, de moeten neerzetten, hoe ze zich moeten, uh, moeten oprichten. En het was niet makkelijk, want in het begin... Elas não sabiam nada de balé, elas não sabiam que tinha que ter coque. Kreeg te met leerlingen die helemaal van niets wisten. Ze wisten niet wat een knotje in je haar was, wat, wat een maio was. Eu tive que entrar no mundo delas. Dois pra dois, dois We probeerden bijvoorbeeld pra, uit te leggen de pas waarbij je, de wijze spreken, buiten de, de, de emmer springt naar binnen en naar buiten. Aí uma pequenininha levantou a mão e falou: Tia, mas o que é, que é balde? Pá, toen stak van de leerlingen de, de, de vinger op. Ja, maar wat is een emmer? Dus toen begreep ik dat ik in hun wereld moest stappen om te kunnen begrijpen eh, hoe ze dachten. Inmiddels heeft Fernanda 50 blinde leerlingen. Er is zelfs een professionele groep met 15 dansers. Onder wie de mooie jonge vrouw Jeza. Zij je dansen uit 17 jaar. 17 jaar dans ik. Is het niet heel erg moeilijk om je evenwicht te bewaren als je niet kan zien? Het is een beetje moeilijk, want de bailariner die het is inderdaad heel moeilijk, want een balletdanseres die neemt een punt voor zich waar ze zich op ze concentreert. Dat, dat kunnen wij niet, dus wij moeten een intern evenwicht zien te vinden. Dat is ja, dat is moeilijk. Allemaal voortsteldelem. Geesje danste al de notenkraker en Coppelia en ging zelfs naar New York voor een uitvoering. Inmiddels geeft ze ook zelf les. Ze is een groot voorbeeld voor de jongere meisjes, zoals de tienjarige Mariana. Mariana. Heb je een idee hoe balletdansen eruit ziet? Ik acht de mensen. zien. Prachtige gezichten, de mooie benen. Pernas bonitas, De bewegingen. Wil jij later ook balletdanseres worden? Sim. Danseres, ja. Als ik ballerina. zo. E muitas pessoas acham que o deficiente, qualquer coisa que ele faça, tá bom. Zoals mensen vaak zien: alles wat een gehandicapte kan, dat is al geweldig. En hoeft vooral niet naar een professioneel niveau getild te worden. Nee, ik wilde de leerlingen wel optrekken. En ik ben ook hartstikke streng, zoals je net kon zien tijdens de les. E eu sempre quis applausos. Pela Want ik wil dat er eh, geapplaudiseerd wordt om de kwaliteit... en niet om het feit dat ze hun kunstje vertonen. En morgen gaat Metropolis verder in Spanje... waar blinden zich door hun handicap niet laten weerhouden... een lekker partijtje voetbal te spelen. Ik ben echt eh, verbaasd over het, over het niveau... En de intensiteit waarmee gespeeld wordt. Hoi! knallen met twee, drie spelers tegen de boarding. Morgen metropolis Radio dus vanuit Spanje. Rob Wijnberg is pas opgestapt als hoofdredacteur van Ochtendblad NAC Next. En dat heeft alles te maken met de journalistieke koerswijziging... die de krant van de hoogste leiding moest doormaken. Rob Wijnberg, goedemiddag. Goedemiddag. Vertel eens, wat was die koerswijziging... en waarom stuit dat op uw uh, journalistieke... Uh, ideeën. Hmm. Nou kijk, uh, de, de, in essentie was het zo van um, NRC Next moet um, anders dan dat ik voor ogen had. Um, meer um, ja, nieuws, meer, uh, laten we zeggen, wat nu in het nieuws is, meer actualiteit. Ik heb het toch wat meer uh, geduwd richting um, als iedereen hier al over praat, doen wij het juist niet. En dat was een beetje mijn gedachte. Mm -hmm. Dat moest een beetje anders. En het, ja, het heeft er ook mee te maken... Uh, laat ik het zo zeggen dat um, ik had heel erg mikte op een soort nieuw publiek. Uh, ik bedoel, kranten zitten wat dat betreft in een moeilijk pakket. Dat, laten we zeggen, mijn leeftijdsgenoten en zeker wat er nog onder zit, dus onder de 30. die lezen steeds minder kranten. De gemiddelde krantenlezer is um, nou, tegen de 60 bijna in Nederland. En um, uh, ik was heel trots op dat 75% van alle Next-lezers... Uh, hiervoor geen krant hadden. Dus het sprak een publiek aan die niet per se uh, al kranten las. Een krant uh, zoals NRC Next was, wat trouwens ook in eerste instantie... de bedoeling van het concern was, waarin... Het hot news, het breaking news... waar heel Nederland zich al op stort, niet leidend was. Ja, en ik heb dat nog een beetje extremer gemaakt. Dus misschien zou je kunnen zeggen... ze vonden het te, te ver gaan. En um, ze willen ook, denk ik... meer concurreren met bestaande kranten. Dus bijvoorbeeld... Um, Hansbad concurreert moeilijk met de Volkskrant... omdat het een avondkrant is. Next verschijnt in de ochtend. Maar voor, door, voor veel Volkskrantlezers die blij zijn met de Volkskrant... is Next niet echt een alternatief. En omdat het dunner is en omdat het heel anders is enzovoort. Ja. En ik vond dat niet zo'n probleem. Ik was er juist trots op dat wij echt een soort unieke plek hadden in het landschap. Maar ik denk dat de strategie was van... ja, als je dan ooit nog wil concurreren met dat soort andere eh, eh, kranten... dan moet het... Anders, en voor maar mijn wat, gevoel... Ja, wat, wat, wat ik daar heel erg opvallend aan vind, is dat in alle media... dat geldt ook voor ons, dat geldt voor kranten, tijdschriften... iedereen is op jacht naar de jonge lezer-luisteraar... die er bijna niet is omdat ze hele andere dingen aan hun kop hebben. Het is jullie wel gelukt. En ze gaan weer terug naar het oude concept, naar de vijftigers de, de en de zestigers onbegrijpelijk, vind ik dat. Nou ja, kijk, de, niet, niet, ik bedoel, uh, um, wat dat betreft... Uh, um, uh, ja, voor mij hoef je hier geen verdediging uh, uh, van de, deze strategie um, te verwachten... want ik, ik vond hem dus ook niet goed. Dus ik deel de verontwaardiging. De nee, maar je kan, je kan het ergens niet mee eens zijn... maar desondanks beweegredenen van anderen begrijpen. Nou ja, Is dat snap... alleen geld? Nou, ja, ook. Hè, dat speelt ook een rol. Ik bedoel, kansen staan enorm onder druk, moeten enorme rendementen maken. En um, laat ik het zo zeggen, zoals ik NRC Next wilde maken, dat was ook niet goedkoop. Hè. Je kan ook zeggen, weet je wat, we halen veel meer uit NRC Hansblad. Zo is het ooit ooit ook begonnen. We mm -hmm. hebben veel minder eigen karakter. We hebben veel minder eigen verhalen. We hebben veel minder eigen inbreng van eigen redacteuren. Dan kan ja. het ook voor veel minder geld. En daar, ik zag het die kant een beetje opgaan. Ik had voor mijn gevoel, dacht ik van ja... Um, uiteindelijk komt het erop neer iets minder eigen karakter. En uh, um, uh, dan kan het allemaal wat goedkoper. Uh, en dan ben je dan misschien niet zo uniek. Maar dan, uh, um, uh, ja, dan maken we er meer winst op. Ja, dat zag ik niet zitten. Nee. En nu is er het plan voor een, uh, een nieuws-site. Met een heel andere definitie van nieuws. Er kan toch maar één definitie van nieuws zijn, namelijk nieuw. Ja, daar zeg je het al. Dat, dat, dat, dat heeft me altijd verbaasd dat, um, als het ware in de journalistiek... het idee is dat nieuws nu eenmaal nieuws is. He, dat is niet iets wat wij bepalen, dat is, dat is er gewoon. De, de, ja. Dingen gebeuren. Nou Voor een deel is dat ook zo, maar uh, voor het overgrote deel... is het zo dat nieuws een beslissing is van journalisten en van media. Waar geven we aandacht aan? Hoe geven we aandacht aan? Waarom geven we de aandacht aan? En die laatste vraag wordt um, nou ja, niet zo vaak gesteld in mijn ogen. Um, het is niet zo overigens dat met nieuws... Als je met nieuws uit bedoelt van nu.nl, maar dan slimmer of zo... dat heb ik niet voor ogen. Um, het is gewoon... Kijk, nieuws heeft een aantal tekortkomingen. Ik zal de drie belangrijkste noemen. Nieuws is um, conservatief. Dus het is altijd over wat uh, nou ja, verkeerd gaat, fout gaat, slecht gaat... ongelukken, uh, incidenten, dat soort dingen. Dus je krijgt het gevoel... Vroeger was, gisteren was het al uh, beter dan vandaag. Mm -hmm. ja, als je veel nieuws volgt. Uh, ten tweede is nieuws conflictgericht, dus het is in zekere zin destructief. Kijk maar hoe dit bijvoorbeeld werd aangekondigd. Uh, um, uh, de, de, het nieuws zit hem erin van... ik wil niet naar NRC, uh, uh, ik, ben, ik ben een soort van tegen de uh, andere media... en daarom wil ik iets anders doen. Hmm. Nou, Dat is niet per se gelogen, maar het is wel een soort frame... waar nieuws altijd in zit. En het derde is dat nieuws ook, um, uh, ja, laten we zeggen... altijd alleen maar de uitzonderingen laat zien... en nooit de regel of de structuur. Nou, wat ik... bedoel je daar precies mee? Nou... Um, ja, bedoel je daarmee te zeggen... nieuws is een nooit een gebeurtenis op zich? Daar zitten altijd lagen onder. Daar zitten oorzaken en, en bredere structuren onder. Dus ja, niet kijk, één feitje. Uh, ik, ik zag ooit een keer een kaartje van Loesje. Dat vond ik heel grappig. 99,9% van alles wat er in de wereld gebeurt... wordt nooit nieuws. En dat klopt, hè? Mm -hmm. uh, um, laat ik het zo zeggen. Uh, wat ik ermee bedoel is dat heel veel belangrijke ontwikkelingen... Uh, uh, langdurige ontwikkelingen, structuren... Um, uh, um, die worden nooit niet. Bijvoorbeeld de emancipatie van de vrouw hè, is zo'n beetje de belangrijkste verandering van de afgelopen vijftig jaar. Dat is nooit nieuws geweest. De opkomst van de digitale tijdperk is nooit nieuws geweest. Um, uh, nou ja, de Arabische lente is nieuws voor zover het gebeurtenis. Uh, in gebeurtenissen te verpakken is... maar de structuur erachter is nooit nieuws. En dus daarom zagen we het ook niet aankomen. Nee, maar dat is wat ik bedoelde. Als jij zegt de emancipatie van de vrouw is nooit nieuws geweest... dan is het dat als een grote chocoladeletterkop... was nooit nieuws. Maar natuurlijk wel allerlei dingen die zich voordeden in de wereld... die terug te voeren zijn op Precies. die emancipatie van Precies. de vrouw. Precies. En ik zou, ik zou graag... Uh, um, uh, tot nieuws maken. Op de voorgrond trekken. Um, wat de st structuur... en niet in alles. He, je kan niet overal maar een structuur achter gaan zetten. Maar ik zou wat minder vaak willen richten op die waan van de dag. Van dat incident. Van dat moment. Mm -hmm. En wat vaker naar de uh, regel en structuur erachter. Laat ik een voorbeeld noemen. J uh, ja. Joris Luindijk. Die zegt, oké, okay, de financiële wereld is heel belangrijk nu. En dat domineert het nieuws. En het domineert de politiek en domineert de samenleving. Ik wil als journalist nu eens een keer gewoon honderd interviews achter elkaar maken... Um met bankiers om, te om die wereld te leren kennen en de bankier zelf te leren kennen. Dat is eigenlijk, voegt dat toe aan je kennis over hoe die financiële wereld werkt, maar niet op een mom moment en waan van de dag gedreven manier. En als je dat tot nieuws weet te maken, dus dat je dat naar de voorgrond trekt, mm -hmm. in plaats van in een bijlage stopt, dan krijg je volgens mij een heel ander soort blik op de wereld. Maar om een heel concreet voorbeeld dan te geven, hoe jij het zou willen gaan doen. Deze dagen wordt gedomineerd door het uh, nieuws rond uh, uh, de ontwikkelingen rond uh, Marianne Vaar. Dat is bekend. Ja. Nu ga, nu, die uh, site van jou die bestaat al. Ik doe hem aan. Wat zie ik? Hoe heb jij het aangepakt? Of heb je totaal genegeerd? Nou, kijk, dat is, dat is inderdaad interessant. Uh, er is op de een of andere manier... dat ken ik van redacties... zo'n onderwerp komt in het nieuws. Nou, ik, zag, ik zat gisteren naar tv te kijken. Het is acht uur lang, zo ongeveer achter elkaar... <laughs> in elk programma geweest. Hè? Van uh, het NOS tot één vandaag tot Pauw en Witteman. Ja, wij weten toen ook weer in te wringen. Ja, precies. Ja. Um, en dan is de, wat, wat de druk bij, bij veel nieuwsmedia is: van, oh, dit is nu in het nieuws, dus we moeten hier iets mee. Hè? Dat mm -hmm. is heel vaak de gestelde vraag: wat moeten ja. we hiermee? Um, en ik zou willen denken: van ik zou een medium willen maken die echt heel erg duidelijk zichzelf naast het nieuws zet. En denk, kunnen we hier nog iets aan toevoegen. Is er een vraag ongesteld die we wel belangrijk vinden? En als we die niet kunnen vinden, dan. Doen we het ook niet? En ik deed dat ook bij Prinsjesdag, bij NRC Next. Toen was alles in de media Prinsjesdag, Prinsjesdag. En wij kwamen op de redactie en wij zeiden, ja, we hebben geen goede vraag. We kunnen niet echt iets nieuws vertellen. Um, we kunnen niet echt iets aan toevoegen. Dus doen we het niet. En maar rond, de, rond de zaak va Vaatstra. Daar heb je over nagedacht natuurlijk. Want je bent heel druk met die site bezig. Is er iets wat je nu uh, zou belichten. Wat niet gebeurd is. Nou uh, ik moet zeggen. Daar heb ik nog niet over nagedacht. Um, ik zou zo 1, 2, 3 niet echt een hele goede vraag kunnen stellen. Die je nu kan beantwoorden. Um, de interessante vraag is natuurlijk. Waarom heeft die man zich aangemeld. Maar die kan je niet beantwoorden. Die is uh, heel veel gesteld. Al, ja, die is al. En daar al zijn heel veel duizenden antwoorden op, op, op, opgegeven zonder dat iemand weet of dat de juiste antwoorden zijn. Precies. Waren, en, aan, en aan dat speculeren, zeg maar. Dat, daar zou ik dan dus ook niet aan mee willen doen. Mm -hmm. um, um, ik, ik had een beter voorbeeld. Die heb ik wel, uh, al, had ik al paraat. Uh, toen ja. Jolande Sap uh, opstapte. En dan, ja. wat, wat dan heel vaak gebeurt is dat van nieuwsmedia GroenLinks, ja. Van GroenLinks, precies. Nieuwsmedia gaan zich heel erg richten op uh, wat is het conflict bij GroenLinks? Uh, waar is het fout gegaan? Wie wordt de opvolger? Dat, dat, wordt de, dat is het de frame, zeg maar. En ik zou dan bij wijze van spreken een stapje terug willen zetten en zeggen van... Um, uh, hoe kan het dat groen, groen, de beweging groen in de politiek in Nederland... zo marginaal is geworden de afgelopen tien jaar? Hè, van tien zetels tien jaar geleden naar drie, nog maar over nu of vier. Ja. En um, zo dominant in de rest van Europa. Ja, terwijl het in Duitsland ja. een van de allergrootste politieke bewegingen is in, uh, gegroeid de afgelopen tien jaar. Wat is het verschil? Hoe kan dat? 100 kilometer verderop is het, uh, was Jolande Sap, bij wijze van spreken, uh, premier geworden. Ja. Hoe kan dat? Nou, zo'n soort vraag zou ik dan naar op zoek zijn. En het ja. enige wat je dan over Sap meldt, is dat, dat een, uh, of wat men dan zou kunnen denken, is dat dat een aanleiding is voor jullie. Om duidelijk te maken hoe jullie over nieuws denken. Om dat juist dat andere te gaan belichten. Ja, de, de, de uitzondering. Wat nieuws is, is de regel. Om, is, is de aanleiding of het excuus om over de structuur te praten. Ja, je ziet de rol van de journalist ook anders hè, dan, de, dan de gangbare wijze waarop wij er tegenaan kijken. Omschrijf, dat is. Ja, dat klopt. Want Um, het is heel interessant om te zien dat de afgelopen twintig jaar, dat is ook weer zo'n ontwikkeling, hè, is um, uh, um, de, de persoon in eigenlijk alle, in alle sectoren van de samenleving centraal komen te staan. Hè. Je, kom, je stemt niet meer SP, je stemt Emiel Roemer. Of <coughs> je kijkt niet naar uh, uh, de VARA, maar je kijkt naar Matthijs Nieuwkerk. Uh, in, in, op de een of andere manier in de journalistiek is dat nog niet not done, omdat het idee is van ja, het nieuws is het nieuws, ongeacht de persoon die het vertelt. En ja. dat wil ik eigenlijk veranderen, want ik zou eigenlijk graag willen dat mensen, en dat is niet omdat ze meningen hebben, dat is een groot misverstand, het is niet subjectief in de zin van dat we overal commentaar op gaan geven, maar ik zou de auteur en zijn fascinaties en obsessies graag centraal stellen. Dus maar dat volgt, hebben we toch wel gehad, want je vroeg aan elkaar toch wel eens van, heb, heb je heldering al gelezen vandaag? Ja, of kolum, heb je Dat zijn columnisten en dat zijn meningen. Precies. Nou, dat zijn, dat is, is, geen, is geen verslaggeving. Nee, het is, het, zel, het is inderdaad, laat het, het, het, het, het, het, ik het zo zeggen, het is daar wel van afgeleid, alleen het verschil is dat we het verder trekken dan alleen maar columns, hè? want nu is het altijd van, heb je Bas Heine gelezen? En wat ja. vond hij ervan? Maar ik zou ook wel... Um, uh, so, uh, zoals Joris Luijendijk bij wijze van spreken zegt van, die zegt van je bent, ik ben naar Londen gegaan als de leek die de lezer ook is en ik hoop dat hij met mij op reis gaat uh, in mijn uh, leerkurve zeg maar over uh, wat ik daar meemaak. Maar haal je dan niet de klassieke scheiding uh, overhoop van commentaar en uh, verslaggeving? Nee want die klassieke scheiding is al is, is een fictie. Um, uh, nieuws is een, aan een aanreiging van uh, subjectieve keuzes. Wij maken hem Alleen maar eerlijk en transparant. Door te zeggen, je leest niet artikel X over gebeurtenis Y. Nee, mm -hmm. je, le je leest auteur Z. Toch da eventjes, we hebben nog maar een minuutje. De vraag mm -hmm. hoe je die nieuwsite gaat financieren. Hoe krijg jij uh, adverteerders, als je dat ook al zou willen, uh, zover dat je zegt, ik ga een mooie nieuwsite maken. Maar over Vaatstra, mooi geen woord. Ja, dat is, uh, daarom zou ik ook adverteerders, denk ik, liever niet willen. Ik wil eigenlijk geen advertenties. Ik zou wel. Uh, partners willen, dus dat ik zeg van, nou, dit willen we bereiken... is er een organisatie die bij ons past en die hierbij past... die dat zou willen helpen, op gang brengen bijvoorbeeld. Maar eigenlijk zou ik, het bedoel, ik wil beginnen... met gewoon een, een, een trouwe, schare uh, believers, om het mm -hmm. maar even zo te zeggen... abonnees, leden, die uh, zeggen, uh, hier heb ik behoefte aan, hier geloof ik in... ik, ik, ik, ik, ik sta achter het idee, dus Goed. ik help het opzetten. Roep Wijnberg... Binnenkort hopen wij uh, te kunnen kijken naar zijn nieuwe nieuwsite. Heel veel succes. Dankjewel. En hartelijk bedankt. De Villa is zometeen terug na het nieuws van 4 uur. Het is inderdaad heel raar en je bent er gewoon beroerd van. Het nieuws van misdaadsjournalist Peter Erde Vries. Nu aan de telefoon de vader van Marianne Balkenvaatstra. En vader, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik krijg het heel leuk terug. Balkenvaatstra. Ja, maar daarom is het wel heel schokkend. Onvertelbaar.